You can hold the control it no. You can bag it You can push but You can't direct it Circulate, regulate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 Ja, yeah. Love is a Battlefield was dat van Pat Benneter. Uh, het is uh, 13 minuten over 2, inmiddels uh, geworden. Ja, uh, yeah, ik, uh, ik heb het geprobeerd hoor. Uh, Ron. Goedemiddag.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 Hoe is dat ontstaan ja. eigenlijk? Ja, dat is ontstaan aan de bar natuurlijk. Ja. Gewoonlijk, uh, de, de, de mix is ontstaan. Maar uh, het Zandvoortse scheermesje hebben we, we geïntroduceerd tijdens de bar met Toya. Ja. En uh, ja, dat is een, een, een spatjesglas vol met ijs. En daar doe je één deel uh, Zandvoortse juttertje in en één ja. deel Zandvoortse bramelikeurtje. En uh, als roerstokje gebruiken we een schiermesje. Een schiermesje. Ja. En, en dat schiermesje is door Erik onder andere uh, gevonden op het strand uh, neem ik aan? Dat klopt. Ja. Ja, dat ligt het helemaal vol met schiermesjes natuurlijk. Ja. En die, uh, die kopen we dan even uit. En dan uh, even goed uh, schoonspoelen natuurlijk en schoonboenen. Ja. En die gebruiken we als uh, roerstokje. Als roerstokje.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 Nou ja, die hebben natuurlijk de drankjes uh, met de, met de Barbette of hunzelf uh, zelf uh, in de klikspaan hebben ze dat, uh, hebben ze het ook een beetje gepromoot. Ja. Maar dan onafhankelijk, dus ja. uh, de Juttertje, die werd binnengebracht door uh, ja, meneer uh, Bol, uh, de Ja. En, uh, maar wij hebben hem door elkaar gemixt. Uh, er zijn die bramenlikeur en die juttertje. En ja, dat is een, uh, een knaller van een, uh, van een drankje geworden. Ja, ah, ja, ik heb hem gisteren na de trainingen heb ik, uh, van, uh, van de circuit Park heb ik hem uitgeprobeerd. Maar ik voelde hem wel uh, op de fiets hoor, eerlijk gezegd. Ja, je fietste een stuk harder bij deze. zeker. Ja, nou, de jongens van de Ronde van Vlaanderen zouden het uh, prima kunnen gebruiken in dit weer. Dat denk ik ook wel, ja. Ja. Hey, uh, gaan jullie...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 Uh, de, de, de heren hebben dat, uh, geloof ik, ook uh, donderdag verkocht, neem ik aan, bij die bar Battle, of niet? Ja, zeker. Dat, uh, dat liep als een speer. Uh, ja. Ja. Uh, echt een topper. Met, met als gevolg dat uh, de, de cliëntellen van, uh, van Laura en Hardy donderdag, uh, donderdagavond uh, bij de sluitingstijd ergens in de lagen, of niet? Nou, zo. Netjes ook met onze klanten, ja. Dat ja. ja, nee, ik bedoel. Ja, we zijn ook altijd op tijd naar huis. Ja. ja, nee, dat, ik zeg het eventjes uh, gechargeerd, maar, uh, maar je, je weet wat ik bedoel. Nee, ze gingen lekker van dansen, dus dat is altijd gezellig natuurlijk. Ja, ja. En uh, ja, zolang iedereen gaat dansen, is het altijd. Uh, ja, dan heeft iedereen naar zijn zin, toch? Ja. Kun, kun, je, kun je de vraag aan met die, met die scheermesjes?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 En uh, daarachter uh, kwam, geloof ik, moet ik even. Uh, Christian Frankhout 2 en Henry Zumbring 3. Ja, zo ja. is het. Uh, ja. Dat zijn ook uh, gelijk een beetje de mensen waar het uh, misschien om gaan draaien bij die GTV? Um, ja, die gisteren race 1 reden, denk ik wel. Ja. Uh, race 2 komt uh, Ricardo van der Ende erbij. Ja.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 Singer-songwriters in 2008 bij de Grote Prijs van Nederland. Hier is het nummer Blinded. You going to a different road again. Didn't you promise to wait for?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 I'm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 Zesde Lewis Hamilton. Dat was een hele mooie uh, zetter van de Engelsman. Want de Engelsman moest van de twintigste plaats komen. Maar wist uh, met een hele fraaie inhalrace toch uh, aardig naar voren te komen. Zesde uh, uiteindelijk geworden. Zevende dus Philippe Massa. Achtste Jensen Button, de wereldkampioen van het afgelopen jaar. En dan die man met die bijna onuitspreekbare naam. Kan jij het eigenlijk? Alguersari. Al Alguersari.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 En ja. Uh, ja, dat zie je nu gewoon. En, en met uh, Vettel en uh, ja, Weber ook wel, maar iets in mindere mate. Ik vind Vettel toch beter. Denk ik dat dat wel uh, de combinatie 2010 uh, wereldkampioen durf ik nu wat te zeggen wordt. Oh, nou we houden je eraan. Ja. Zullen we een uh, schermissie erop zetten? Ja, dat is goed. Nou. <laughs> dus, Oké, okay, nou goed. Uh, dat was even de kijk op de Formule 1 uh, van, uh, van Marcel op... Uh,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 Ik weet het niet zeker. Als ik dit zo zie, dan is het toch niet de muur van Gerensbergen. Ik denk dat het eerder een, uh, een oude Kwaremond of een Berendries of, uh, of een Taaienberg is. Zo, uh, zo uh, komt dit op mij over. Het is één rechte lijn omhoog. Nou, dat is niet de muur van Gerensbergen. Daar zit dan nog wel een, uh, wel een slinger in. Dus uh, nee, nee uh, ik, heb het, ik denk dat ik het even mis heb. Maakt niet uit. We gaan uh, gewoon even wat uh, muziek uh, weer in uh, zetten. Ik... Uh, ik...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 Dus Adria Hazenbos met, met het nummer I wanna stay on the 444.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 De politie heeft twee vrouwen opgepakt in verband met de dood van een meisje van twee. Het kind werd gisteren door de vrouwen zwaar gewond naar een ziekenhuis in Eindhoven gebracht. Het overleed daar in de loop van de dag. Waarschijnlijk is er sprake van een misdrijf. De vrouwen zijn in het ziekenhuis aangehouden. Een van hen is de 21-jarige moeder van het kind. Ze komt uit Drachten. De ander is een vrouw van 20 uit Valkenswaard. Bij een van de vrouwen wordt thuis onderzoek gedaan. Was daar gisteren een feestje, maar wat er zich heeft afgespeeld is onduidelijk. In Baghdad zijn kort na elkaar drie autobommen ontploft. Bij de explosies kwamen zeker 30 mensen om het leven. Daarna zijn er tientallen gewonden. De bommen waren geplaatst in de buurt van de ambassades van Irak, Duitsland en Egypte. Het is nog niet duidelijk of de bommen ook slachtoffers hebben gemaakt onder het ambassadepersoneel. De verantwoordelijkheid voor de aanslagen is nog niet opgeëist. In de Eredivisie heeft Ajax met veel moeite met 1-0 gewonnen van ADO Den Haag. ADO speelde meer dan 20 minuten zonder echte keeper. Doelman Swinkels viel geblesseerd uit. Zijn vervanger Dieter Wig werd in de 75e minuut van het veld gestuurd. Het duurde tot de derde minuut van de blessuretijd voordat Ajax in Den Haag gelegenheidsdoelman Ricky van den Bergen wist te passeren. Toby Alder wereld scoorde het enige doelpunt voor Ajax met een afstandsschot. Ajax staat nu weer vier punten achter koploper Twente. Feyenoord speelde thuis met 0-0 gelijk tegen NAC. Er zijn vanmiddag nog twee wedstrijden en die zijn nog aan de gang. In de eerste divisie is de Graafschap kampioen geworden. Thuis in Doetinchem won de Graafschap met 3-2 van Ahead Eagles na een 2-0 achterstand. Het weer. Vanmiddag buien, mogelijk met hagel en onweer. Vanavond klaart het op. Morgen eerst zonnig, later op de dag meer bewolking en het wordt 11 graden. Dit was het.